Uur. Marielle Haggeman met het NOS Journaal. België vraagt Griekenland toch om de uitlevering van één van de terreurverdachten die gisteren in Athene werden opgepakt. Het OM heeft aanwijzingen dat hij banden heeft met de terreurcel die donderdag werd opgerold in Verviers. Gisteren zei het federaal parket nog dat de arrestanten in Griekenland niets te maken hadden met de groep uit Verviers. Uit nader onderzoek blijkt inmiddels het tegendeel. Volgens Griekse media zijn met een telefoon van een van de verdachten berichten gestuurd naar de broer van een van de doodgeschoten terreurverdachten in Verviers. Het VVD-kamerlid René Leegte voert namens zijn partij niet langer het woord over de gaswinning en de aardbevingen in Groningen. Het besluit volgt op een uitgelekt gesprek dat de VVD'er voerde in de trein. Hij sprak daarin over de strategie van de VVD ten aanzien van de aardbevingen. Het gesprek van Van Leegte werd afgeluisterd door een medereiziger. De VVD'er zou onder meer hebben gezegd dat nog moet worden onderzocht wat het verband is tussen de gaswinning en de aardbevingen. De overgrote meerderheid van de huisartsen durft de contracten van zorgverzekeraars niet af te wijzen. Dat blijkt uit een enquête die de Landelijke Huisartsenvereniging heeft gehouden onder de achterban. 92% van de ondervraagde huisartsen voelt zich gedwongen te tekenen. De voornaamste reden is angst voor onvoldoende inkomsten. Verder geeft een deel van de huisartsen aan druk te voelen van de zorgverzekeraars. Het Openbaar Ministerie heeft het afgelopen jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. 136 miljoen euro. Dat is bijna 50 miljoen meer dan een jaar eerder. Een paar jaar geleden begon de overheid een offensief om criminelen ook financieel te treffen. Waarschijnlijk is het bedrag nog maar steeds een fractie van de winsten die criminelen maken. Naar schatting verdienen ze miljarden aan zaken als drugs en wapenhandel en prostitutie.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 Luisteraars. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1052 hier op CFM Zandvoort. We gaan weer beginnen met nieuwe werkjes van Robert Scott Thompson, Warning of the Wind. En um, ja, laten we daar maar eens even mee beginnen. En die wordt gevolgd door Asher Queen met zijn nieuwe CD Hearts and Souls Rhapsodies. Verluister luisteren plezier bij peacefulradio.eu. Dale, te propongo viñaco si tu estás dal luga a la alzada del tabaco, vámonos a trabajar. He comprado gita nueva en la feria y su malao. Es cuestión de hacer la prueba de vivirnos mañana. La la la la la es questión de hacer la prueba. De vivier nog samen jou. Las patas se enteran, ya tendrán consolación, que todas las cosas quiere, con el tiempo la ocasión. Y si Dios nos da un changuito, a mí no me ha de faltar, volta para andar juntito, mi valor va trabajar, te propongo como seña, vas a ver si me querés, cuando vas a juntar leña, silvame como perdí Cuando vas a juntar leña, como perdiz. Wat אל תראו מי שאני שחרחורת ששזפתני השמש בני אמי נחרו בי שמו לי נותרה את הקרמים קרמי שלי לא נתרתי הגידה לי שאהבה נפשי איך תראה